Vandaag dacht ik, waar gaan we het nou over hebben? Ja. En ik dacht, misschien is het wel een aardig idee om het te hebben over religie. Of. Relatie. het <lacht> daar over hebben. Kan die man dan niet eens een keer ergens anders over spreken? Ja. Uh, Vandaag wil ik proberen om duidelijk te maken de kern, de essentie van religie en relatie. We gaan dat doen. En ik wil met jullie, om die kern te benadrukken, lezen uit het evangelie van Johannes... De bruiloft te Cana. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Yeshua was daar en ook Yeshua en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Yeshua tot hem: Ze hebben geen wijn. En Yeshua zeide tot haar: Vrouw, wat heb ik u van nodig? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden, wat hij u ook zegt, doe dat. Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen, vult de vaten met water en ze vulden ze tot de rand. En hij zei tot het hen: schep nu en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was. En hij wist niet waar deze vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Riep de leider van het feest de bruidegom. En hij zeide tot hem: Iedereen, zet eerst de goede wijn op. En als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. En dit heeft Yeshua gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. De bruiloft te Kana, wie kent het niet? Wat voor bruiloft is dit? Wat is er bekend... Over de bruid en de bruidegom. Wat is toch een apart verhaal, of niet? Nou, als we kijken in de Evangeliën, dan staat die helemaal vol met wat wij noemen gelijkenissen. Parabelen wordt gebruikt, al dat soort. Waarom? Wat, wat is het doel daarvan? Er staat ook dat op een goed moment. De discipelen zeggen, maar kunt u niet gewoon met ons communiceren? Waarom moet dat in parabelen? En, en wat zegt hij dan? Verstaan wij wat hier feitelijk staat? Waarom staat dit verhaal aan het begin van dit evangelie? Een evangelie wat tot een ander kaliber behoort... dan de drie Matthäus, Marcus en Lucas. Gij zijt de Messias. De Zoon van de levende God. Jezus zei... Alleen omdat ik gezegd heb... Voor zag ik u onder de vijgenboom. Maar grotere dingen zult gij zien. En zij waren er vol van. Waarom? Welke discipelen gingen eerst naar Yeshua toe? Waar kwamen die vandaan? Van Johannes de Doper. Dat waren overlopers. Of niet? Nee, Johannes de Doper... Wees op hem... En zij gingen daar achteraan. Klopt dat? Johannes de Doper, wist wie? Is dat zo? Hij wist het helemaal niet. Hoezo wist hij het niet? Om de hele eenvoudige reden dat toen hij in de gevangenis zat, stuurde hij een bericht. Zijt gij het of hebben we een ander te verwachten? Waarom vroeg hij dat? En waarom twijfelde hij? Maar ze hadden elkaar nooit ontmoet. Niet vis-à-vis. -vis, niet op die manier. Het punt is... Er staat namelijk... Johannes zit in de gevangenis. Dan stuurt hij het bericht. Bent u het of hebben we een antwoord te verwachten? Dan wordt er hoe geantwoord? Het woord. Het enige waar Yeshua mee antwoord is... Het woord. De vraag is, waarom wist Johannes het niet? Want wat zegt Yeshua van Johannes? Maar wat zegt Yeshua specifiek over Johannes? Uit een vrouw geboren is er geen groter dan... Dus hij zegt van alle mensen ooit geboren... ...uit een vrouw geboren... ...is er niemand groter dan... ...Johannes de Doper. Maar... ...de kleinste... ...in het koninkrijk der hemelen... ...is groter... ...dan hij. Wat vertegenwoordigt... ...Johannes de Doper? Johannes de Doper... ...vertegenwoordigt... ...religie. Maar hij miste... ...hij begreep niet en het was ook niet mogelijk om de relatie te begrijpen die Yeshua had. Dus Johannes de Doper wist alles van de waarheid. Amen. Maar de wedergeboorte was hem volkomen vreemd. Want hij doopte met water tot bekering. Maar je, hij zegt degene die namen komt, die doopt net. En heel andere orde. Want waarheid moet leiden tot wat? Waarheid moet leiden tot goed. Goed. Goede meester. Wat was zijn antwoord? Niemand is goed. Behalve? Amen. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Want alles is voortgekomen uit goed. Uit goed. Want God is goed. En het punt is dat waarheid op zich, dat is waar dit allemaal over gaat, leidt tot, tot niets. Als het niet van bovenaf wordt gegeven. Want de waarheid op zich is dood. De Torah wordt gegeven op wat? steen. En wat gebeurt er met die stenen? Wat doet Moshe met de stenen tafelen die door God zijn uitgehouden? En beschreven. Wat doet hij mee? Die vernielt hij. Omdat het onmogelijk is. Voor een mens. Uit de vrouw geboren. Om te komen. Tot goed. Want het is onderhevig aan corruptie. Het corrupteert. Yeshua. Vertegenwoordigt. Een andere dimensie. Maar hij vertegenwoordigt die dimensie uit wat? Uit het vlees. Want hij is geboren uit een vrouw. Als we nu gaan kijken naar de bruilofte Kana. Wat is dan het eerste wat ons opvalt? Het Begin van het evangelie, eerste daad die Yeshua doet, is het veranderen van water in wijn. Oftewel, het begint met het eind. We gaan dat eens proberen nader te bekijken. Het opent als volgt, en op de derde dag. Waarom staat hier op de derde dag? Waarom stond er niet dat vijf dagen later... Nee, en op de derde dag. Drie is het getal van wat in het Hebreeuws? Volleinding. Finished. Kijk het maar naar. Drie. Want Yeshua zegt... De zoon des mensen zal net als... Jona, drie komt altijd in het woord voor als afgewikkeld. Op de derde dag. Halleluja. Dat is al. Als wij lezen in dit woord. En je leest op de derde dag, dan springt je hart op. Hier komt iets. En wat komt hier? Wat staat hier? Op de derde dag was er een? een bruiloft welke bruiloft gaan we het hier over hebben niet op de bruiloft van tante Mien en ome Willem want dat staat er niet we gaan het hebben over een bruiloft welke bruiloft staat hier beschreven Johannes vertegenwoordigt de waarheid maar de waarheid op zich is niets. De waarheid is absoluut nodig en kennis van die waarheid is absoluut nodig om te komen tot. Maar die waarheid op zich brengt iemand nergens. Hele wereldoorlogen worden uitgevoerd op dogma's, op waarheid. En wat brengt het? Niks. Is het dan niet van belang? Het is een absoluut fundament. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. kennis van wat, van de waarheid. En het fundament ligt hem daarin. Het vlees kan nu eenmaal niet waarheid omvormen in in goed. Wat anders? ...was het namelijk... ...een ABC'tje. Wat gebeurt er met Yeshua? Yeshua wordt gedoopt. En wat is dan het volgende wat er gebeurt? De geest... ...brengt hem acuut... ...in de, in de wildernis. Waarom... ...bracht de geest hem in de wildernis? Om hem te... ...te beproeven. Hij... ...de zoon van God... Dient beproefd te worden. Waarom? Omdat hij geboren is uit een vrouw. Hij gaat de wildernis in acuut nadat hij werd gedood. Typisch, Johannes de Doper, die door de geest wist en zag exact wie hij was: het Lam Gods en, en alles. Ik ben niet waardig om u. Maar... Hij zat in de bak en dacht, wie is die man? Dit kan toch niet kloppen? Want hij beantwoordde niet namelijk aan het plaatje. Want hij hoorde allerlei zaken over Yeshua. Die behalve klopten in het beeld van de waarheid. We lezen ook continu. Wat schent hij? je wat Is het enzovoort. Elke keer krijgen we dat conflict. Maar waarheid... is alleen maar functioneel... als het leidt tot... goed. En de bruiloft... waar we het hier over hebben... is de bruiloft waar twee zaken... twee woorden... één... zijn... mens zijn... Wordt. samengevoegd met. met geest. En dat is bij elkaar wat goed is. Dat is die bruiloft hier. Vindt u dat raar om voor te stellen? Want de zaak, de derde dag. dat is één. Bruiloft. is twee. Wie is dan degene. die eerst genoemd wordt hier? Zijn moeder. Ik heb wel eens eerder hier gezegd, als we kijken, want alles is één verhaal. Wat zich elke keer maar ook herhaalt. Het begint ook al bij Abraham. En bij Sarah. Abraham vertegenwoordigt God. Sarah vertegenwoordigt de mens. Ik zeg niet dat Abraham God is. Maar het beeld wat neergezet wordt, is dat beeld. De vrouw vertegenwoordigt vlees. En dan was er, en Yeshua en zijn discipelen waren ook bij dit feest uitgenodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam. Wat is het beeld van wijn? Waarom is een wijngaard... Zo van belang in dat woord. Vader is de landman. omdat wijn de vrucht van de druif wordt getransformeerd in wijn. Het is ook geestrijk, vocht. Alles, alles toont ons elke keer maar hetzelfde. En die wijn, de wijn is op. En dat blijkt uit alles. Het is op. En ik zal je dadelijk zeggen waarom. En toen er gebrek kwam aan wijn, zei de moeder van Jezhouwe tot hem: Ze hebben geen wijn. En Jezhouwe zeide tot haar: Vrouw, wat heb ik met u van doen? Ja. Nou, dat is even lekker. Jullie dames, die hebben dat altijd wel begrepen, hè, dat stukje. Of niet? Omdat hij niet spreekt tot zijn mama, maar hij spreekt tot, tot dat vlees. Vrouw, wat heb ik met u van doen? En wat zegt hij erachteraan? Mijn kuur. Daar waar hij naar uit heeft gekeken. Iets wat wij op geen enkel front bij ons erin gaat. We hebben nog steeds een discussie. Hebben de Joden hem nou omgebracht? Hebben de Romeinen hem omgebracht? Wie heeft het gedaan? Terwijl hij zelf zegt, niemand. Ik heb het vrijwillig afgelegd. Ik was hiervoor bestemd. Dus hij zegt, dat hele uur is nog niet gekomen. Maar het is zo geweldig dat vanaf het begin wordt het eind verklaard. Jezaja zegt dat ook elke keer weer. Hij, zeven keer in Jezaja, die het eind verklaart vanaf. En dat is wat Yeshua doet: voordat er iets gebeurt, verklaart hij het eind. Met wat hier staat. Zijn moeder zeide tot hen: dat vind ik ook zo geweldig. Want hij zegt: vrouw, wat heb ik met je voor doen? Ja, mijn uur is nog niet gekomen. En haar reactie is toch ook geweldig? Oh, neem me niet kwalijk, die is beledigd, en die loopt weg. Zij zegt tot de bedienden: doe alles wat hij u opdraagt. En dan staat er: nu waren daar zes. He? Zes? Waarom zes? Wat is zes? We hebben het hier over de schepping. Dag één, ik heb het over twee, drie, vier, zes. We zijn hier bij zes. En wat gebeurde er op de zesde dag? Wat werd er toen, dames en heren, geschapen? En in welke hoedanigheid werd hij geschapen? Naar het beeld. Dus, goed. Dat klopt ook, want dat is wat God zelf uitroept. Hij zag dat het... Hij zag dat het... Goed. En waarheid zonder goed is? Niks. Zes vaten. Maar die waren van stenen. Waarom staat er stenen vaten? Die zes vaten, die vertegenwoordigen ook het volk van Israël. Wat de waarheid heeft gehouden, de, of de geboden, waren op. Alleen die vermochten wat? Niks. Want wat is er nodig? Want hier staat dat er waren zes stenen vaten, ja, die waren daar neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden. Oftewel, dit vertegenwoordigt compleet dat stuk, ja, waarin ook Sjaul uitlegt dat zij bewaard zijn. Weet je het nog? Geconserveerd zijn door wat? Door de Torah, ja, tot het moment dat. Wie kwam? Yeshua. En wat gaan we doen? Want Yeshua zei er tot hen, wat? Vul de vaten met water. Hij zegt: vul de vaten met water. Met wat? Levend. En hoe vul je een vat? Maar hoe? Van onderen? En waar moet uiteindelijk dat vandaan komen? Waarom staat er dat... Waarom komt regen van boven naar beneden? Omdat het altijd de levende waarheid vertegenwoordigt. Niet een waarheid die in het water... Waar de zee... Als je het hebt over de zee... Vertegenwoordigt altijd wat... Een mensenmassa, maar verontreinigd. Altijd. En nu worden die gevuld. Dus als wij als vat gevuld worden, kennen de, de waarheid, gevuld worden met de levende waarheid, dan worden wij getransformeerd in, in wijn. Oftewel... Tot dat waar we uiteindelijk toe bestemd zijn. Want het mooie is, niemand wist hiervan. Die bedienden zeiden ook niks. Het is puur in wat gebeurt. Niemand gaat door. Niemand ging ook naar het opperhoofd om te zeggen van... De wijn is op en... Uh, wat zegt degene die de leiding heeft over de, in deze bruiloft? Wat zegt hij van die wijn? Hij zegt altijd, normaliter begin je met de goede de wijn. En dan gaan we afzakken. Maar hier is het, vertegenwoordigt het, exact dat. We gaan van dat wat afgezakt is, naar waar het hoort te zijn. En wat hoorde te zijn? Hij zag dat wat hij gemaakt was, het was... Gaat dat zonder slag of stoot? Yeshua, gedoopt, werd onmiddellijk door de geest in de wildernis. Oftewel, wat is wildernis? Wat vertegenwoordigt de wildernis? De realiteit, ontdaan van alles. Er was geen maaltijd voorhanden. Er was geen cv die brandde. Er was geen huis. ...waar je in zat. Het was ontdaan van... ...alle... ...quote-unquote... ...normale levensbehoeften. Dat waar... ...het vlees... ...behoefte aan... ...heeft. En dan is het fantastisch... ...dat er een verleiding komt... ...die drie keer... ...want drie is... ...waarom denkt u... ...dat onze vriend... Evas, Petrus hoe vaak werd hij verloogend hoe vaak hoe hoe vaak waarom hij had Yeshua volledig had hij hem verlogen. daarom is het ook dat herstel van hem die zo fantastisch is en liefdevol is hij vroeg hem hebt gij mij lief in wat in geest en in waarheid Yeshua werd verzocht Fysiek staat er, had hij honger. En dan zegt de Satan, wat zegt hij? Wat zegt hij daarvoor? Indien gij waarlijk de zoon van God zijt. Spreek dan tot deze. En ze worden. Komt weer die steen. En dan brood alleen Yeshua antwoordt. Er staat geschreven, gij zult niet eten van brood alleen, maar van, oftewel, dat woord staat voor waarheid, levende waarheid. En tot drie keer toe. En Yeshua wordt verzocht, verleid, om de eenvoudige reden dat dat kon. Het was geen show. En wij dienen één ding goed te begrijpen, dat als wij vol zijn van de waarheid en daarmee gevuld zijn met dat levende woord, dan is er voor ons maar één ding wat er dan komt en dat is woestijn. Want niemand van ons ontkomt aan wat? Om verzocht te worden. Op dat zal blijken, dat wat laag is, heeft niks met dat wat. Maar Yeshua kwam uit, dat staat er ook. Hij die nederig gedaald is, om wat te doen. Hij staat er, die wat verlaten heeft. En wat heeft hij aangedaan? Het vlees. En hij heeft het niet als roof geacht. Want het is altijd goed bedoeld. En het eerste en het laatste moeten we altijd dienen te begrijpen. Het eerste zullen de laatste zijn. Als er staat dat de wereld zich ontwikkelde, toen was alles één van spraak en, oftewel, het was, het was goed. Want als er geen strijd is, als we niet elkaar de hersens inslaan, dan is het goed. Maar de toren van Babel komt. En daar krijgen we de splitsing. En dat is de herhaling. Omdat wat Eva zag, dat de vrucht van die boom... Verleidelijk was om daardoor verstandig te worden. Dus dat hele proces hebben we daarmee ook moeten doorlopen. En voor ons is dat altijd weer van belang. Om ons te realiseren wie hij is. Wat hij kan doen voor ons, voor jou, voor mij. En dat dat niet gaat zonder strijd. Zonder strijd geen. Maar wij zijn, zoals dat vlees is, het vlees wil niet uit zijn comfortzone. Het vlees wil niet lijden. Het vlees wil niet veranderen. Het vlees wordt furieus als het goed ontmoet. Het haat het. Klopt het? Maar het is van zo'n fantastische realiteit. Dat hij, die wist, en die het leven, dat, zoals het leven zich ontvouwde, wist. Dat hij zijn leven zou afleggen. Wat gebeurde er voordat hij zijn leven aflegde? Waar eindigt... Het verzoeken in de woestijn mee. Was het verzoeken afgelopen voor hem? Nee. De verzoeking was volbracht tot op zekere hoogte. Omdat het laatste stukje, want er staat er. En de duivel vliede van hem tot zekere tijd. En Jezus zei, mijn tijd is nog niet... Gekomen. Dus toen zijn tijd kwam en zo staat het er ook toen zweten die wat en het was altijd en het komt altijd maar op één ding aan dat de waarheid en de volheid en de geest die ons vervult dat de keuze die gemaakt wordt altijd een keuze is voor die ander snapt u dat? Omdat Yeshua zegt, dat als je de wet wil vervullen, wat dan? Heb, lief. Dus het gaat nooit om, ik, mij. Het is altijd die ander. Omdat het, en dat is natuurlijk wel het mooie wat er staat, en engelen dienden hem. Alles lieve mensen heeft te maken met dienen. Als God omschreven dient te worden, dan is Hij voor mij de grootste dienaar. En heel veel mensen, oh, mag je niet zeggen dienaar, want, oh nee, dat is wie Hij is. En als ik kijk naar dit hele heelal, of naar het kleinste stukje, dan zie ik maar één ding. Alles dient elkaar. De zon dient. En de regen dient. En alles dient. En is dienstbaar. Dus op het laatste moment. Niet, zegt hij. Mijn wil, maar uw wil geschieden. En ook voor ons is het elke keer weer voor mij en voor jou. Dat stuk. Want er komen in het leven altijd gewoon zaken op ons af. En dan is de vraag... Hoe gaan we daar mee om? Ik accepteer dat niet. Oké. Okay. Maar ik hoef mij toch niet dat te laten zeggen. Oké. Okay. Maar er staat geschreven... ...dat als de een... ...mij hier slaat... ...dat ik de andere toekeer. Over vernederen gesproken... Kijk naar Je Heer. Hij zegt, de minste zal verhoogd worden. Ja maar. Niks ja maar. Want ik heb u gegeven. Wat heb ik u gegeven? De. En hoe wordt hij genoemd? Trooster, maar ook hulp. De helper. Die altijd bij u zal zijn. Mijn geest op alle vlees. Er is niemand die uiteindelijk kan zeggen. Ik heb het niet gewoest. Op alle vlees. En dan is altijd weer het stuk waar we terugkomen. Beantwoorden wij aan. Luisteren wij naar. Of proberen wij kosten wat het kost, ons vast te houden aan mijn, whatever. Dat woord gaat altijd in tegen mijn eigen liefde. Daarom zegt Joel dat dat moet terven. Daarom zei Johannes de doper, hij moet groter worden en ik moet en hoe min werd hij. En in Johannes de Doper. Ik heb me daar over verbaasd. Ik heb me daar. Ik heb dat. Je leest dat. Stuurt de bode uit. Hij die zegt. Die wist wie er kwam. Hij die de profeet vertegenwoordigt. Alles erop en eraan. Hij die wist. En hij die zag. En hij die uitriep, en, en, en. Hij, hij die dan uiteindelijk vastzit En dan wat vraagt. Bent u het of hebben we een ander te verwachten? Maar wij, wij hebben dat ontvangen wat hij niet heeft ontvangen. Om naar die stem te luisteren. Om in elk opzicht zo getraind te zijn en te weten. Oké, okay, welk antwoord, wat is het woord? Dus ik word aangevallen, ik word vernederd, ik word uh, onjuist beheegend, ik whatever. Ja? Oké. Okay. Maar de vreugde om te weten wie hij in mij is, is genoeg. Daarom begrijp ik iets beter dat mensen als Jehoel Paulus zegt: het is voor u dat ik hier nog wandel. Maar wat mij betreft had ik allang mijn intrek bij hem willen nemen. En hij was niet een mooi prater. Hij wist wat hij zei en dat zei hij dan ook. Amen. Alle stukken, alle wonderen die verricht zijn... alle parabelen hebben een veel diepere onderliggende betekenis. In het Hebreeuws en dat kun je natuurlijk heel mooi... ook met rabbijnen enzovoort als je met hen praat... En er is natuurlijk een vierdimensionaal level. Er is het verhaal, dat wat je waar kan nemen met je zintuigen, dat is één. En dan gaan we. Dat wat in iemand gebracht is, ja, verandert acuut datgene wat je dan leest. Toch? Dus ik hoop dat ik vanochtend iets heb mogen geven dat als u leest, dat u denkt... ja, dat lees je dus iets anders. Amen.